Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij wedstrijden van Ajax is het vandaag één minuut stil. Dat doet de club vanwege de dood van jeugdspeler Noah Gesser van 16. Hij en zijn broer verongelukten gisteren bij IJsselstijn. De auto waarin ze zaten kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste tegen een taxibusje. De taxichauffeur overleefde het ongeluk wel. Gesser speelde sinds de zomer van 2018 voor Ajax. Komende zomer zou hij beginnen bij Ajax onder 17. Jong Ajax hield om drie uur een minuut stilte voor de oefenwedstrijd tegen Volendam. Ajax doet dat nu in het stadion van Leipzig. Agenten in Tilburg hebben vannacht een jongen van twintig opgepakt. Hij zorgde voor overlast met een groep vrienden. En toen de politie er wat van zei, zou hij zijn gaan dreigen, schelden en slaan. Ook toen hij was opgepakt en naar de cel werd gereden, bleef hij zich misdragen, zegt de politie. De problemen op het spoor blijven nog een tijdje duren. De afgelopen dagen konden al meerdere treinen niet rijden vanwege een tekort aan mensen voor de treinverkeersleiding bij ProRail. De spoorbeheerder is druk bezig met het vinden van personeel. Nou, we doen er echt alles aan om het, om het te voorkomen en het beter te maken. Het wervingsbudget is bijvoorbeeld verachtvoudigd. We hebben opleidingsklassen groter gemaakt. De reizigersvereniging Rover wil dat reizigers het geld dat ze extra moeten betalen voor eigen vervoer terugbetaald krijgen. En net geen Olympische Spelen voor Nederland, zo net op de atletiekbaan. Lopen jongen, lopen. Rennen alles uit je lijf. uit is 21 jaar geleden. Ah, hij wordt voorbij gelopen. Oh wat jammer. Ja, bij de gemengde estafette, twee mannen en twee vrouwen werden we vierde. Na afloop deed verslaggever Jeroen Stekelenburg ook een gemengd interview. We hebben hartstikke goed gelopen allemaal. Dat is gewoon net niet genoeg. Ja, ben, je dan, ben, ben je dan nu erg ontgoocheld? Um, nee, want, want we hebben nog meer kans op de WK weer. 4 We hebben ook WK en ik heb individueel dus. That's it. Ja, je Lee Marvin Bonifacia en Femke Bol. Voor hen zijn de Spelen dus nog niet voorbij. Het weer op steeds meer plekken breekt de zon door. Vooral in het westen van het land. Morgen begint ook droog, maar later is er weer veel nattegheid. En het wordt een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 We gingen terug naar de jaren 80 met T-Drops, de single van Wamek en Wamek. Na bijna einde Q3, nog uh, iets minder dan een minuut te gaan. Allemaal de baan op, uiteraard, om nog één snelle tijd neer te zetten. Max op die moment op P3, dus dat kan toch wel even een tikje beter. Wat gaan we nog meer uh, doen in dit, dit uur, Albert-Jan? Uh, nou, we hebben in ieder geval pit reports, Maar ja, of ik om kwart over vier al uh, de, de samenvatting van Q2 en 3 uh, klaar heb. Dat is erg, als dat nog niet het geval is, is het eigenlijk de schuld van Ferrari. Want uh, ja, die, die, die zorgen natuurlijk voor die rode vlag in uh, de Q2. Waardoor de zaken allemaal wat uitloopt. Maar goed, uh, we hebben nog natuurlijk wel wat ander, uh, ander nieuws. Want het herzieningsverzoek van Red Bull uh, afgelopen week... Uh, die een zwaardere ijs voor Hamilton opeiste... is natuurlijk op niets uitgelopen. Maar dat had ik je van tevoren wel kunnen weten. En Jan Lammers heeft een, een, een paginagrote column uh, uh, in de Telegraaf gehad waarin hij een oproep doet aan de, aan, de, aan de toeschouwers... die straks naar het circuit komen met de Formule 1 in Zandvoort. Daarover later meer. Ook nog even de eindstand van Nederland-Noorwegen. En dan hebben we het over handbal. Nederland 27, Noorwegen 29. Dat betekent dat Noorwegen in groep A als poolwinnaar doorgaat... en Nederland op een tweede plaats staat. En in ieder geval, die gaan wel door naar de kwartfinales. Noorwegen 4 gespeeld, 8 punten, 133 goals voor, 98 tegen. Nederland tweede met 4 wedstrijden gespeeld, 6 punten, 139 goals voor en 114 tegen. Maar in ieder geval nog kansen uh, te over voor Nederland. Uh, Pit Report hebben we gezegd, uh, half 5 hebben we dier van de week. Die luistert naar de naam Suzy. En uh, natuurlijk om kwart voor vijf hebben we het gedicht van de dag. Welke dat wordt? Dat blijft nog even een verrassing, want de, heren zijn druk, de jury is druk bezig. Uh, om er één uit te zoeken van de stapel die ik ze gegeven heb. Dus dat blijft nog even een verrassing. Het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, je Albert-Jan, uur drie. www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Studio Tolweg Tina Zandvoort. Een hele goede middag. The float in gray and brown Een van de bandleden van Kensington heeft zijn huis uiteraard in Noordwijk verkocht aan de Meilandjes. En dit was nog steeds een van hun grotere hits. Je hoort de Streets inderdaad van Kensington. En nu de jam, A town called Melis. De studio van CFM deden wij even lekker mee met de Jam. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, ik vind het echt een applausje waard, uh, Albert-Jan. Want uh, de kwalificatie is net ten einde. En toch uh, durf je hem aan, de Pit Reports. Ja, laten we beginnen met de highlights. Ik heb nog wat meer nieuws, hoor. Uh, goed, allereerst de kwalificatie. Max Verstappen start, uh, start er vier Grand Prix op rij vanaf pole position. Maar morgen bij de Grand Prix van Hongarije... De eerste startplek weer eens aan Lewis Hamilton laten. Verstappen reed vanmiddag in de kwalificatie de derde tijd. Op Valtteri Bottas bleef de Nederlander voor. Van de complete top 10 starten zondag alleen Hamilton en Bottas op de mediumband. Verstappen reed zijn snelste tijd op de zachte band. Hij krijgt van zijn, zijn race-engineer de opdracht om zijn, om zijn ronde af te maken. Op die band heeft hij meer grip. Maar hij slijt natuurlijk ook sneller. Achteraf gezien was de tijd van Verstappen op medium band... goed genoeg voor een tiende plaats in Q2. Op Mercedes en Red Bull kiezen dus zondag dus voor verschillende strategieën. George Russell was het meest opvallende slachtoffer... in de eerste kwalificatiesessie in Q2. Verscheen er een rode vlag nadat Carlos Sainz was gecrasht. Nadat hij met zijn zijkant van de banden in de bandenstapel was gevlogen... leek Sainz de kwalificatie eerst te kunnen hervatten. Maar dat lukte uiteindelijk niet... Dus dat even in het kort. Uh, nog even iets anders. Uh, de herziening, het herzieningsverzoek van Red Bull Racing... dat een zwaardere straf eiste voor Lewis Hamilton... is op niets uitgelopen. Zowel Red Bull als Hamilton's team Mercedes... kreeg donderdagmiddag de tijd om de stewards... die actief waren in Engeland... via een videoverbinding te overtuigen van hun ongelijk. De wedstrijdleiding was niet overtuigd van het verhaal van Red Bull. Hamilton tikte Max Verstappen, zoals u allen weet... Aan in Silverstone, wanneer de Nederlander op hoge snelheid in de bandenstafel knalde. Hamilton werd als schuldige aangewezen, kreeg een tijdstraf van 10 seconden, maar won de race alsnog. Red Bull had het recht om protest aan te tekenen, zoals bij iedere straf die wordt uitgedeeld. Maar dat is nu dus afgewezen door de stewards, omdat er in hun ogen geen sprake is van relevante nieuwe informatie. Dat komt niet uh, als uh, een grote verrassing. Verstappen hoopt dat er in de toekomst wel anders wordt omgegaan met dit soort incidenten. Daar moet wel serieus naar gekeken worden, vindt de Nederlander. De topauto's hebben zo'n voordeel op de rest van het veld... dat maakt zo'n straf van 10 seconden niet veel uit. In een verklaring laat Mercedes weten dat het blij is... Met het dat het herzieningsbezoek van Red Bull Racing is afgewezen. Verder hoopte de renstal van het management van Red Bull stopt... met het verdere bedoezelen van de integriteit van meneer Hamilton... Ik zag trouwens op, op, op social media een foto van de, de RB van Max Verstappen. En weet je wat daar op de zijkant nu staat? Nee, geen idee. If you can read this, you're not past me. <laughs> <laughs> speciaal voor uh, zijn grote vriend, speciaal uh, waarschijnlijk. Speciaal voor zijn grote vriend. Nou, kijk eens aan. En, maar uh, de, ook... Uh, Jan Lammers reageert met een pagina-grote column in de Telegraaf. En de kop die daarboven staat, kampioen Hamilton, met respect behandelen. Jan Lammers doet in aanloop naar de Grand Prix op de cyclisant... voor het oproep aan alle Formule 1-fans in Nederland. En het onderschrift is, we willen geen abs absurde situaties... die we soms in of rond voetbalstadions zien. En uh, nog even een berichtje tussen Red Bull, en, uh, Red Bull Racing en Mercedes zoals gezegd de twee topteams van Formule 1, komt het voorlopig niet meer goed. Zoveel is er wel duidelijk na de crash van Max Verstappen op Silverstone... die ook in Boedapest nog de nodige tongen losmaakt. Duidelijk is het dat het tussen beide kampen al langere tijd niet botert. De clash tussen Verstappen en Lewis Hamilton heeft de boel nog meer op scherp gezet. Formule 1 is een competitieve business, zowel op als buiten de baan... al dus Red Bull team was Christian Horner. We hebben dit seizoen ook al de sagas gehad rond de pitstops, de achtervleugels en dingen die jullie niet eens weten. Horner doelt daarbij op de aantijgingen aan het adres van Red Bull vanuit het Mercedes-Kamp... die bij het team van Verstappen kwaad bloed hebben gezet. Red Bull haalde afgelopen donderdag zoals gezegd bakseil bij de stewards... in de hoop dat Hamilton de Zware gestraft zou worden voor zijn touche met Verstappen in Engeland. Horner. Wat ons betreft is dit geen persoonlijk aanval geweest op Hamilton. Toto Wolff van Mercedes noemt de uitlatingen van Red Bull... de voorbije weken daarentegen onder de gordel. Verstappen noteerde op uh, vrijdag in Boetapest tijdens de eerste training... de directe snelste tijd. En tijdens de middagsessies waren Mercedes-coureurs... Valtteri Bottas en Hamilton sneller. Verstappen worstelde vrijdag nog in, in het hete Boedapest met de balans van zijn auto. Gaan we tot slot kijken naar de startopstelling voor morgen... Zoals gezegd, Hamilton, meneer Hamilton, staat weer op 1. Gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas. Als derde uh, Verstappen. Als vierde de teamgenoot van Verstappen-PRS. Uh, hij, hij heeft de kleine lettertjes toch wel gelezen van zijn kont. Waarschijnlijk wel, ja. Vijf, op 5 vinden we Gasly. 6, Norris. 7, Leclerc. 8, Ocon. 9, Alonso en 10, Vettel. Morgen om 3 uur is het zover. Nog even kijken op de stand. Max Verstappen, 185 punten. Lewis Hamilton dankzij zijn overwinning op Silverstone stijgt naar 177 punten. Met op een derde plek Lando Norris met 113. En op vier valt er in Bottas. Sergio Perez is zakt naar de vijfde plek. En staat met 104 punten op de vijfde plek. Tot zover. Het blijft spannend inderdaad. De strijd tussen Max en Louis. Waarom voor je in de gaten. En morgen om drie uur is de start van de GP van Hongarije. Vandaag en ook volgende week is het zwarte zaterdag. Dat betekent dat heel veel mensen op weg gaan met de auto naar hun vakantiebestemming. En dit jaar uh, nog uh, veel drukker dan uh, de andere jaren. Uh, verleden jaar lag het eigenlijk een beetje stil uh, vanwege corona. En dit jaar uh, is het alleen maar meer geworden... omdat uh, vliegen toch nog een beetje moeilijk blijft. En uh, moet je allerlei papieren laten zien en dergelijke. Dus uh, heel veel mensen kiezen ervoor om uh, met de auto weg te gaan. Als je nou uh, verstandig was geweest... dan had je vanmorgen na tien uur uh, vertrokken richting het zuiden. En wij gaan vanmiddag op de radio ook weer even naar het zuiden toe. Dieu. je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, aussi peu Mais pour moi une expression vaudrait mieux Comment te dire adieu Comment te dire adieu Tu as mis à l'index Nos nuits blanches Nos matins gris bleus Mais pour moi une ex I'm a little je of a little bit of a te dire of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 Méditerranéenne, Mais qu'est-ce que tu épelles? Ce parfait poème, je l'aimerais, puisque tu m'aimes. Ma vie sera la tienne, méditerranéenne. Aux cinq que j'aime, y'a danger pour l'étranger. Mais j'ai envie de courir dans les vagues et de crier sous le ciel de Camargue qui t'a donné ce déhanché, la majesté d'être du pied au milieu des gitanes. À la tombée du jour, le feu, les flammes, ranime l'amour dans le cœur des femmes quand tu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 En dans la plaine aux oh, Sainte Marie que j'aime En ik ben hier. Bijna half vijf geworden. Het dier van de week stelt zichzelf aan je voor. Je m'appelle Suzy. Ik ben een hele leuke Franse bulldogdame van zeven jaar. Oui, oui, het is echt waar. Door omstandigheden ben ik helaas in het asiel beland. Naar mensen ben ik heel vriendelijk, enthousiast en gek op knuffelen. Kinderen zijn ook geen probleem voor mij. Alleen maar gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer koekjes in mijn is mijn motto. Let wel, ik mag, uh, let wel op, uh, ik mag niet alles opeten, want ik heb een allergie. Naar andere honden ben ik heel sociaal. Soms vind ik grotere honden wel wat spannend. Ik kan loslopen, als ik gewend ben, aan mijn nieuwe eigenaren. Katten heb ik, uh, het niet, mee. Heb, heb ik niet mee samengewoond, maar hier in het asiel reageer ik vriendelijk op ze. Een kat die niet schrikt als ik ze probeer te pesten en honden gewend is... zou volgens mijn verzorgers geen probleem moeten zijn... Ik, ik klink, denk ik, als de ideale hond. Vindt u niet? Uh, ik vind het dan namelijk, dat ik vind van wel namelijk. Een echte clown die het leven als één groot feest ziet. Wel heb ik allergieën, met name voor mijten. Hiervoor krijg ik injecties. Ook krijg ik nu dieetbrokken vanwege de allergie. Ik had erger last van mijn oren... en dit is nu onder controle dankzij de lieve verzorgers. Mijn nieuwe eigenaar moet hier goed op blijven letten... en uit voorzorg krijg ik een paar keer per week zuur... Zure oordruppels in de hoop dat dit niet weer gebeurt. De kosten per maand zullen zo rond de 150 euro liggen. Dat is vervoer en medicatie. Ik heb helaas wel last van ademhalingsproblemen. Ik heb hier een afspraak voor staan bij Sleeuwijk... voor een mogelijke bosoperatie. Deze kosten zijn helemaal voor het asiel. Dus het enige wat u hoeft te doen is de nazorg en mij eventueel erheen brengen. Als u vragen heeft over mijn medische situatie... kunnen mijn verzorger dit altijd nog telefonisch toelichten... Ik ben ondanks alles positief ingesteld en klaar voor de toekomst. Gaat u de uitdaging met mij aan, neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft uh, uh, uh, Susie? Susie verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website... www.dierenthuiskermaland.nl Want ook Susie verdient een thuis. Zo is het maar net, Albert-Jan. Ga voor Suzy of andere leuke dieren... naar het Kennen Dierenthuis... hier in Zandvoort, Nieuw-Noord... aan de Keesomstraat nummer 5. Zandvoort is een fijne plaats om te vertoeven. Maar er zijn elementen... die uw vakantieplezier goed kunnen verknallen. Let daarom op de volgende drie punten...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 Oh, is so het geluid van de zomer ZFM <hieriging> hoor je nu overal Echa a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé, me pasé. Chiquila la emoción Y se me salió en la mano toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella La romancé ya en Abama Bostrella Que culpa tengo yo que ya también sea bella Perignon, yo de kerk volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé, me pasé de copas, Ik ben blij dat ik hier ben. En ik ben blij dat Zomersinger van eh, Enrique Iglesias, hoor je, en Meepathé. Zo dadelijk het uh, gedicht van de dag. Een echte vriend, maar is nog even twee lekkere gouden oude platen. Waaronder deze van uh, Mark Ronson en Bruno Mars. Hier is de Uptown Punk: This is ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wiling, living it up in the city.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 Just like Hallelujah. Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, come on, dance, jump on it, if you set the and flown it, if you freaked dead and own it, don't think about the coach show me, come on, dance, jump on it, if you set the and flown it, Saturday night we in the spot, yeah, that was de uh, single van Mark Ronson en uh, Bruna Marsch. ...en de Uptown Funk. We gaan op naar het uh, gedicht van de dag. Vandaag een hele mooie, heet... ...een echte vriend. Die hoor je naar deze van uh, Margriet Eshuis... ...en de Black Pearl. Nog een keer uit de jaren 80 Margriet S-huis en de Black Pearl. Uiteraard kennen we Margriet ook van de band Lucifer. Helaas kunnen we hem niet helemaal draaien... want het is kwart voor vijf geworden. Het gedicht van de dag. Een echte vriend. Vrienden zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo... Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, dan zwemmen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend, die vind je pas wanneer je zelf niet lacht. Die sleept jou door de donker in de nacht totdat je weer lacht. Een echte vriend is pas een vriend, ook als hij niks aan je verdient. En toch, je vriend wil heel zijn leven lang. Een echte vriend zijn maakt niet uit. Al heb je zelf geen rode duit. Hij is en blijft een echte vriend. Een echte vriend. Ik weet, het valt niet mee, alleen zijn is geen pret. Je zoekt naar wat genegenheid. Naar warmte in je bed. Maar meestal is het zo als het gaat... Gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan er snel vandoor. Bij narigheid. Een echte vriend is pas een vriend. Ook als hij niks aan je verdient. En toch je vriend wil zijn je hele leven lang. Een echte vriend... Maakt het niet uit. Al heb je zelfs geen rode duit. Hij is en blijft een echte vriend. Een echte, echte vriend. Hij is en blijft een echte vriend. Een echte vriend. Als je hem hebt gevonden. Als vriend aan je gebonden. Dan zie je door het bos de bomen weer. Een echte vriend je leven lang. Hij komt vaak onverwacht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 Wanneer je zelf niet lacht, die sleept jou door het donker van de nacht, tot je weer lacht. Een echte vriend is pas een vriend, ook al zie niks aan je verdiend. Hij is en blijft een echte vriend, een echte vriend. Ik weet het wel, het valt niet mee. Alleen zijn is geen kwet. Je zoekt naar wat genegenheid. Naar de band in je bed. Maar meestal is het surrogaat. Gespeelde vriendelijkheid Ze gaan er snel van door Bij narigheid Behalve dan die echte vriend Waar je al zo lang op wacht Die sleept je door het donker Van de nacht Tot je weer lacht Een echte vriend is pas een vriend Ook al zien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 Als je hem gevonden hebt, als vriend aan je gebonden hebt, dan zie je door het bos de bomen weer. Een echte vriendje leven lang, hij komt vaak onverwacht en sleept je door het donker tot je lacht. Heeft ook af en toe een lik hè, voor de liefhebbers, ja, uh, maar zeg maar. Uh, op de volgende ja, die vila. Vandaag weer zwarte zaterdag, zaterdag de dus ja dan kan deze er ook wel even achteraan natuurlijk. Goest staat een file van 15 kilometer. Op de weg maastricht en helder staat een file van 23 kilometer. File. Ik zit weer in een file. Wel zo'n duizend wielen.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 Een vielen, wel meer dan duizenden vielen staan. Hier op een rij.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 wat opvragen aan de uitzending, of niet? Ja, maar je mag er luisteren aan. Veel uh, Franstalige muziek natuurlijk. Ja, en waarom dan? Echt, uh, Ja, vanwege de route du soleil. Oh. Zwarte Zaterdag. Iedereen gaat uh, richting de zon, want uh, de zon uh, die hebben wij hier uh, niet, uh, Fred. Goedemiddag trouwens. Ja, een hele goede middag. Ja, de zon, waar heb je hem gelaten, joh? Ja, ik denk ik laat hem thuis. Hem, ja. als thuis komt, ja, ja, jij neemt er snel mee volgende week eh, vrijdag op vakantie natuurlijk. Ja, want uh, waar ik naartoe ga, is het uh, eigenlijk behoorlijk heet. Uh, <lacht> <lacht> komt u kom, nou mee aan, hè? Ja. Lekker is dus ja. dat. Uh, ja, nee, fijn. Ja, fijn. Ja, ik, nou, ik, uh, ik heb uh, een beetje vernomen dat het toch wel richting de 40 graden gaat. Dus, uh, Zo wow. heet. Wow. Ja, dat is toch wel heet. Toch wel een beetje uit, ja. ja. Toch wel he, ja. Ja. Dus dat wordt toch uh, ja, in je nek die voor de windmolen of zo. Uh. <laughs> Moet je nog een beetje voorkleuren of uh, dat nou, niet? Nou, ik denk dat ik een beetje de schaduw opzoek. Heel verstandig, <laughs> heel verstandig. Nou, Frits, je bent er weer, want uh, de laatste uitzending voor, ja, de, oh, vakantie gooi, uh, voor, uh, voor de vakantie komt eraan. ja. Ja, vijf uur. Uh, tot de, 11 september, de ja, 11 september zijn we er dan weer. 11 september, nou kijk, ja. dat, dat zijn nog eens ja. vakanties, Alvintje. Ja. Uh, <laughs> Gelijk heb je. <laughs> Doe maar een vakantietje, weet je wel. Ja, he? zo is het. Zo is het. Nou, Frits, vanmiddag om 5 uur nog één entertainment for your ja. live. Wat ga je daarin allemaal doen? Dan gaan we nog eventjes bellen. Uh, Bo Kuiper uh, over de nieuwe single Mijn Pijn. Uh, Jason van Ellenwoud. Zijn, zijn nieuwe single heet Zonnestraal in Mei. Dus ja, zonnestraal in mij dus met dit weer <laughs> ja en we gaan Nick Brinkhuis bellen en zijn nieuwe single ik hoor bij jou nou pakken de titels ja, ja toch ja, pakken ja. de titels klinkt Word, lekker wordt weer een mooie uitzending dat hoop ik wel. Dat, uh, uh, dat uh, denk, uh, denk dat ik wel, we ja. Zo even, ja. Uh, voor de vakantie. Je ja, kunt uh, uh, al, alle energie die je nog hebt je er in één keer ingooien. Want uh, je hebt toch uh, een week of uh, zes ja, ja, ja, ja. En, uh, dus, en we gaan nog eventjes spellen, natuurlijk met Beb en Bert. Uh, de zaten. Uh, de klaaglijn, hè? Ja, de, de klaaglijn. De doe, klaaglijn. Doe je goed, doe ja. je goed. Bezoekjes? Bezoekjes zfmartiesten.nl En natuurlijk kunnen ze ook meekijken zfm-live.nl Nou, ik zou het zeker doen zodat dadelijk om uh, vijf uur. Ja, veel plezier met de uitvinding. Ja, dankjewel. Ja, fijne vakantie. Tot, op, ja, uh, tot over zeven weken. Ja, tot over, tot over een dus week of zeven. Als je het dan nog herkennen dat je niet zo rood bent als een ja. tomaat of zo. Daar uh, is niks mis mee, rood. <laughs> Vandaag is rood. Nee, dat ja, uh, ja, het ja, ja, ja, is het ja, goed. Het. Ja, ja. Marco Boussaat dan? helemaal goed. Anders <laughs> voel, nou. voel ik me ook gediscrimineerd. Ja, ja, ja, ja. <laughs> iedereen wordt tegenwoordig gediscrimineerd. Dat is uh, echt, hè? Dik, dun, groot, klein. Ja, maakt niet meer uit. Ja, L-H-B-T-I. Ja, iedereen heeft wat te zeiken. Q, blauw. Eh? Nou, ja. Goed. Ja. goed. goed. Mooi rood is niet lelijk. Nee. Hoe is het? Wij zijn er uh, morgen even niets. Nee, morgen is het in Hongarije. Zo is het. De Grand Prix om, uh, begint om drie uur. Daar zijn we uiteraard uh, live uh, bij. Volgende week zijn we er wel weer. Op uh, zaterdagmiddag maandag worden we niet herhaald trouwens. Nee, want we hebben uh, nog... Dat is goed dat je dat zegt. Want een uh, ja. speciale uh, uh, uitzending van Rainbow Radio. Die begint om één uur en die duurt tot zes uur. Een live, uh, live uitzending in het kader van de Gay Pride in Zandvoort. Begint morgen om één uur. Duurt tot zes uur live gasten aanwezig... Uh, uh, en uh, wellicht een aangekleed studio, maar dat ziet u allemaal via de webcam. Bright at the Beach uh, Radio bij Rainbow Radio. aankomende maandag van uh, 1 tot 6 uur in de middag. Bedankt voor het luisteren. Toch. Doei, doei, doei.